van 12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Bij gevechten in het zuiden van Tunesië zijn zeker 26 doden gevallen, melden internationale media. Islamitische strijders vielen een leger- en politiepost aan in de stad Ben Guerdane, vlak bij de grens met Libië. Daarop schoten Tunesische soldaten zeker 10 strijders dood. Ook zouden zeker 5 burgers en 1 soldaat om het leven zijn gekomen. Tunesië heeft een greppel langs de grens met Libië gegraven... om te voorkomen dat terroristen vanuit Libië het land in kunnen komen. Onder meer terreurgroep Islamitische Staat breidt zich steeds verder uit in Libië. Google heeft een record aantal verzoeken binnengekregen... om links naar illegale bestanden te verwijderen. Zo'n 100.000 URL's per uur worden aangemeld... met het verzoek om die uit de zoekmachine te verwijderen. Het is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar... De verzoeken komen van licentiehouders. Dat zijn vaak organisaties die de belangen van muzieklabels en filmmaatschappijen behartigen. Zij willen zo het illegaal downloaden van films, series en muziek moeilijker maken. In Amsterdam is 100 kilo cocaïne in beslag genomen door de politie. Drie mannen zijn aangehouden. De politie hield ze al een tijdje in de gaten omdat ze verdacht werden van de handel in cocaïne. Ze werden op straat aangehouden in de pijp in Amsterdam... Regisseurs vonden in een woning 50 kilo kook en een vuurwapen. In een auto werd nog eens 50 kilo gevonden. De drie werden al aangehouden in februari, maar het is nu pas bekendgemaakt. David Moscovits mag van het Hof van Discipline nooit meer werken als advocaat. Hij is de derde Moscovits die deze straf krijgt opgelegd. Volgens het Hof is Moscovits onprofessioneel en ongeloofwaardig te werk gegaan. Hij moest zich verantwoorden nadat hij was aangeklaagd door de nabestaande van een slachtoffer die hij bijstond in een moordzaak. Hij had de nabestaande niet verteld dat hij ook de advocaat van de moordverdachte was. Moscovits kan niet in beroep tegen deze uitspraak. Het weer nog, vooral in het westen en zuiden, vallen nog een paar buien met soms natte sneeuw of sneeuw. Vanmiddag droger en soms zon bij een graad of zes. Vanavond en vannacht vooral in het westen een enkele bui. En dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 zon dag, zeggen wij u goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen. <laughs> het, is me, het is al middag. Ja, dat ziet je beugeltjes schrijven. Nou, oh, op alsjeblieft. <laughs> <Schrikkelijk>. oh. <laughs> Welkom luisteraars bij weer twee uur uh, Zandvoort Lunch natuurlijk. En uh, we hebben de zin in allebei. We, we gaan gezellige muziek voor u uh, regelen. Uh, Dolly heeft zich ook al uh, ingezet voor het verzamelen van het uh, regionale nieuws. Uh, jazeker. Rond de klok van half 1 en half twee. Het weerbericht komt voorbij. Nou, als u door de ramen kijkt, ziet dat er in ieder geval nu nog goed uit. Ik weet niet hoe, de, hoe dat zich handhaaft de komende uren van de dag. Ik, ik verklap nog niks. Ja. Oké, okay, we houden het <laughs> nog even spannend. En we gaan uh, Joop uh, bellen, hè? Oh. kwart over één. Oké, okay, prima. Eens kijken nou. wat er allemaal uh, ja. gebeurd is in Zandvoort... Hem... het afgelopen weekend met evenementen. Heb je hem gesproken dat je, uh, van tevoren dat die, uh, of hij paraat is? Of? Nee. Oh. nee, eigenlijk niet. Dus het blijft een gok? Het blijft een gok, okay. ja. Net als mijn neus. <laughs> ja, ik kan hem laten opereren, maar het blijft een gok. Ja, ja. er stond vanochtend op Facebook een, een neus... er die, die, die, die, kwam een beetje vocht uit en zo. Een beetje, een beetje vies praatje, maar... Ja, ja voor alles... Eet smakelijk namens Ik stond erbij, mijn neus loopt en mijn voeten ruiken, waar het andersom was. Ja, precies. Ja. Wat een sneeuw, trouwens, hè, vanochtend. Ja, nou ja, uh, wel op schaduwrijke plekken. Daar bleef het een beetje liggen. Maar ja, ja, ja, want uh, jij, jij bent erop uitgetrokken hè? Ja. vanochtend met je fototoestel. Hij kan fotograferen, die man dames en heren. Nou, inmiddels begint het aardig ja. te lukken. Uh, ja. Maar, maar uh, uh, dit zijn ook wel de meest ideale omstandigheden daarvoor. Het zonnetje erbij. En dan ja. uh, uh, bij Caprera ben ik geweest, het Lopeluchttheater in, in Bloemendaal. Ja. En dat was helemaal, dat lag nog helemaal in de schaduw zeg maar op dat tijdflip. Ja een uur of tien vanmorgen. En toen, toen uh, was alles bedekt met een, met een dun laagje sneeuw. Ja, en niemand was er geweest natuurlijk. Dus het was nee, allemaal nog ongerept. Het, het zag er prachtig allemaal Parcaat uit. Parcaat door van hout, he, en, van die ongerepte sneeuw. Uh, ja. Boven waar de techniek is altijd zit. Als ja. het geluid geregeld moet worden, daar ja. stond het zonnetje al op. En, ja. en daar kwam allemaal van die ja, damp vanaf, zeg maar. Wow. Uh, die sneeuw die aan het verdampen was. En dat, ja. Ja, het, gaf, uh, het was een unieke uh, gelegenheid om een mooie foto te maken. Maar uh, je liet ze mij net zien, ja, van Fantastisch, maar je zei dat je er eentje wilde gaan insturen. Ga je dat nog doen? Ja, maar ik weet alleen nog niet waar naartoe. Ik... Nou, RTL4 toch, of niet? Ja, uh, weet... Of SBS? Nee, RTL4, hè. Die nee. laat vaak uh, kietjes uit deze regio zien. Ja, maar... Nou, maar... Gaan we gaan even uitzoeken, joh. Ja, oh, leuk. Ja, ja nou, ja. dames en heren, als u, als u luistert en u heeft vanavond... Uh, RTL 4 op met het nieuws. Uh, uh, Charl gaat een mooie foto insturen van ja, Capriera. Ja, kijk uh, of die erdoor komt. Ja, uh, uh, het is natuurlijk, uh, het is wel zo dat ik uh, de, de eerste en de enige geloof ik was, want ik heb geen andere nou, yes. fotograaf. Um, maar ja, uh, nou. ze moeten maar net dat leuk vinden natuurlijk. Dus nou dat, ja, uh, goed. Als je uh, niet geschoten is, altijd mis. Nou, ik heb wel ja, geschoten toch? en het was ook niet mis. Maar, maar, maar Nou uh, kijk, nee, maar nou moet je doorschieten. Ja. Nou, even opschieten. Rustig. Ja, Rustig. Nee, schiet op. Al, muziek hebben we ook voor u meegebracht. Ik begin maar eens met Metcon en uh, Don't Worry... Ze moeten zich gewoon geen zorgen maken door jezelf, toch? Moet je ook niet doen, is nee. zonde van je tijd. Ja. Dingen lossen zich altijd wel op. Ja, goed is dat. Don't worry about Don't worry about thing. Don't worry about Yeah, on the rooftop. Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Want to dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends. No hurry, no hurry. Shorten up thick, so the lights get blurry. In the night, say your paws so we might get dirty. let like play make a heat wave when you replay this tonight we gon' party like a DJ young and free saying it's the one on my ck shit the moon is the light the sky is the ceiling Low is the base and the high is the feeling the world is the club bowling cause we can't this one for the books don't worry about that. Ik word daar zo ontzettend vrolijk van, van dit soort muziek, dolly, D. Ja, kan dan kun je toch niet stil blijven nee, zien. Nee, dat lekker nog, hè? Ja. Nou, ze gaan we houden, is ook leuk hoor. Heerlijk. Het gaat over jou, hè? Mrs. Robinson. Ja, ja Mrs. Dolly, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. helemaal <laughs> niet. De film, The Graduate, Dolly, heb je gezien? Nou, daar vraag je wat. Ik geloof het niet. Hij klinkt nou, wel heel bekend, maar... Ja, nou, met uh, Dustin Hoffman. Die ja. speelt daar de hoofdrol in. Ja. En uh, ja, die krijgt dan een relatie met een wat, wat uh, rijpere vrouw, zeg maar. Een vrouw van ja. uh, eind 40. Ja. Hij is zelf ook al een beetje die leeftijd. En, maar die heeft ook een hele mooie dochter, die vrouw. Ja. En uh, ja, je weet hoe dat gaat. Uh, hij is dan met die, met, die, met die moeder. Ja. Maar op een gegeven moment uh, wordt hij ook verliefd op die dochter. Oh, en dan, uh, oh. uh, ja, en dan. Dat uh, zijn de, de rapen gaar. Ja, maar goed, daar we vinden <nzettend> dan allerlei. Ontwikkelingen? Gebeurtenissen plaats binnen dat gezin en zo. En, en uiteindelijk gaat die dochter uh, gaat trouwen met een andere uh, uh, jonge man. Ja. Uh, en dan, uh, daar eindigt de film ook mee en dan uh, is ze in dat kerkje en dan moet ze dat ja-woord geven en dan komt die Dustin Hoffman uh, uh, die kerk binnenstormen schreven nee, nee, nee voordat het ja-woord uh, gegeven kon worden en dan draait ze zich om en dan keert ze zich af van de bruidegom en dan rent ze met hem de kerk uit en dat is het eind van de... oké, oh, oké okay. okay. en, en, maar... en toen is die moeder maar naast die uh, bruidegom gaan staan of niet? Oh, nee. dat, zou best, dat zou best gebeurd. Dat vertelt het verhaal dus nee, niet. Nee, misschien komt er nee. nog een vervolgfilm. Oh nee, maar, ja, ja, ja. Nee, maar, de maar, maar die moeder, ja. dat was dus Mrs. Robinson. Begrijp je? Oh, oké. Okay, okay. nee, nee, dus als je het de, zo vertelt, nee, dan heb ik hem niet gezien. Nee, nou, ik hoef ook daar nou niet te gaan kijken, want ik weet hoe die afloopt. Ja, maar goed, maar, ja. <laughs> maar dit, dit is de titelsong dus van... Uh, ja. Oh, daardoor. Ja, ja. Zo zit het in elkaar, als het Nou, ware. Dan weet ik, dus, ik eindelijk wie Mrs. Is Robinson is. Dat, ja. uh, hoe dit allemaal in Ik hoorde dus al 40 zit. jaar over Mrs. Robinson. Ik heb ja. geen idee wie dat mens is. Nee, maar precies. nou weet ik het. Ja, ja. Nou, ja. En nou. ik liep vanochtend bij Caprera En daar hoorde ik een tiny Robin. Oh. sweet Readers that sigh, city sights, neon lights, grey sky.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 My love for you is immeasurable My respect Gaan het even op een andere manier proberen. Willem? Ja, goedemiddag. Ja? Oké. Hehehe! hé, te Ja, natuurlijk ben ik er weer. Ik ben nooit weg geweest. Alleen, uh, ja, nou, nou, nou, nou. Door, door, door omstandigheden was het... Uh, wat, wat Bericht geven. Mijnerzijds was het was dusdanig slecht, en zeker niet zoals van mij gewend zijn. Het was erg stil hier in de studio hoor, Willem. Heel ja, stil. Ja, Ja. aan de andere kant, ach, ik denk: weet je wat, ik wil gewoon een beetje rust aan en dan kom ik zo straks weer terug. Met ja, natuurlijk kom je weer terug. Licht en geluid, en dan, nou ja, nou ja, <laughs> ja nee, nee, nee, nee, nee, jullie weten ook altijd dat dit zo is. Ik zal, ik zal even, Willem, mag ik je even onderbreken? Want een heleboel mensen denken: wat krijgen we nou? Dus ik zal even in het kort schetsen waarom, waarom we hier zo blij zitten te zijn met z'n allen. Uh, dit is onze collega Willem Bruist. U, u heeft vast wel van hem gehoord. En een heleboel fans zijn zo ongerust geweest. En wij waren, als het al mogelijk uh, was, nog ongeruster. Want uh, Willem heeft een operatie ondergaan. En daar zijn nog wel wat complicaties achteraan gekomen. En uh, vandaag hebben we dus... Voor het eerst weer contact met Willem nou. U begrijpt dat we daar enorm blij om zijn dat die uh, oude rotter toch doorheen gekropen is en dat hij straks toch weer uh, kan gaan bruisen. Toch Willem? Ja, zeker weten. Want uh, kijk, hè, de, de, de orde uh, zoals het nu is, is. Het, uh, ja. Ik zit nog in Amsterdam. En ja. met, uh, onze nieuwe vrouw gaat uh, ziekenhuis in Amsterdam. Ja. Uh, ik heb straks om uh, tussen nu en 1 uur heb ik een. een, een een echo die ik nog moet doen. Ja. Uh, Hebben we dan die echo gemaakt? Dan is het uh, eervol ontslag en dan betekent dat ik morgen dus in de ambulance ga met uh, toeters en uh, en en uh, slingers. <lacht> en, uh, nou, en geen bellen, hè? Toch, Willem? Geen, nee, ge bellen. geen bellen. We gaan niet bellen. Nee. We, we bellen nu. Nou. <lacht> en dan kom je dus weer uh, in Haarlem Kom je uit, hè? Ja. En, uh, daar leer ik dus weer lopen en uh, dan leer ik dus uh, hoe ik uh, plaatjes moet draaien, hoe ik een programmaatje moet maken enzo, en zo. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. En dat ben je vast uh, nog niet geleerd uh, Nou, ja, je weet het nooit hoor. <laughs> ik weet het niet, maar, dus, Hij krijgt, uh, hij krijgt uh, meteen uh, weer een uh, spoedcursus, uh, hè? <laughs> ja hoor, ja, je, Dat moet nog wel na zetten. Dat maakt allemaal niks uit. Ja, zo is het. En is er al enig uh, uitzicht over hoe lang je daar moet blijven, Willem? Wat, was, sorry? Nog, nog is, er, is er al enig uitzicht hoe lang je in Haarlem dan gaat verblijven? Hoeveel tijd je daar gaat doorbrengen? Ja, geen idee. Dat, dat, dat weet ik nog niet. Dus het nee. komt het zich voordoet. Zeg maar. oh, oké. Okay. Ja, dus, dat hangt af van, ja. dat hangt af van uh, hoe snel het, je herstelt. Ja, het verder herstelt Ja. Ik ja. nou, dat maar even als uh, slag om de middag, Maar nu ik toch in de uitzending ben, eigenlijk. Ja. ja. <laughs> nou, hoe bekend je ze... dan doe ik echt een oproep voor, voor, uh, voor mezelf. Alle ja. luisteraars, mag dat? Natuurlijk. Goed zo. Ik zit namelijk met de volgende. Uh, nadat ik de lieren heb overgehouden van die medicijnen, rotzooi, ja. en weet ik veel. Maar deze telefoon is volgens mij ook gehad, want die, heeft, die is er acuut mee opgehouden. Oh. gelijk mee uit. Oh. Dus mocht er nog iemand een iPhone hebben leren of zo, of een Samsung of wat dan ook, ja. neem dan even, even contact op met, met, uh, met, met, met de studio en. Uh, ja. ja, misschien daar een mooi prijsje kunt maken. Want dan ben ik ook weer geholpen. Want, uh, het loopt allemaal wel in de centje zo. Ik zal ook ja. eens voor je op marktplaatsen snuffelen, Willem. Misschien, want daar staan ook nog wat van die, van die telefoons. Ja, en op de Zandvoortse Bazaar. Daar zijn ook nog wel eens uh, telefoons die worden aangeboden. Ja, we gaan voor ja, je zoeken, Willem. Oog, oogjes, oogjes en oogjes. Met, uh, zo kan, is we het. Wel of, uh, en we doen straks nog even een oproep voor je. Hè, later in het programma. Ja, doe dat maar. ja zullen ja, doe we dat doen. Dat maar. No problem. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, fijn je stem hier toe. Ik wil in ieder geval wel zeggen dat ik de, de, alle reacties die ik, dus, die, wat ik zo in de media voorbij zie komen... dat het ja. hard verwarmd is. Ah. En, uh, en als ik dat dan lees, dan denk ik bij mezelf van... Uh, van rare snijbomen uit het oosten van het land. Dat is <laughs> helemaal niet zo gek, geloof ik. Willem, jou, jouw, vriend, jouw vriendin heeft overigens uh, op, op de CFM Family Site, zeg maar... Wel regelmatig, weer via een andere dame, uh, ons een uh, beetje op de hoogte gaan hoe, hoe het met jou uh, uh, ging. Dus we weten wel wat. Uh, nu heel blij dat we je weer live horen. Uh, de, dus uh, we kunnen dat nu ook uh, ja, kenbaar maken aan mensen die niet op die site kunnen. Want er zijn natuurlijk mensen, dat is een besloten groep. Dus er zijn mensen die wisten die informatie nou, als, helemaal niet. Ja, kijk, kijk in principe is dit de, de, de, de reden... Dat ik dus nu zeg van. Uh, van die, ik wil willen volledig graag in de komen. was dit bericht eigenlijk ook bedoeld voor. Uh, al geïnteresseerden. Ja, ja. En, um, duidelijk. En wat ze met die berichtgeving doen. Dat, uh, dat, dat. dat moet iedereen zelf weten. Iedereen is wel, uh, wel verantwoordelijk voor. Uh, voor hetgeen wat je zelf naar buiten draagt, natuurlijk. Ja, ja, precies. Maar ja, nou, wij zijn uh, in ieder geval. Uh, opgetogen. Uh, hier nou, uh, Dat we je stem we ja, dat we je stem weer horen en dat we toch. Uh, want jij zat ook al zo in je piepzak, hè, Cheryl? Nou ja... Ik, ik wist niet eens dat ik er eentje had, maar ik heb er wel <laughs> in gezeten, hoor, in die piepzak. Ja, ik hoorde, ik hoorde maar niks. En uh, nee. toen zei ja, je hoorde wel wat, maar, maar niet, niet echt van, ja, hoe gaat het nou en zo. En uh, we hoorden dat ja, je... Ja, dat, dat, dat was het geluid wat ik dus van meerdere kanten hoorde. Dus we moesten wat andere kanalen aanboren om toch ja. mensen te benaderen die al in die, in die familygroep zaten. Ja, ja. Om toch wat informatie in die groep te krijgen. Ja. Want de, de, de berichtgeving is dus gekomen via, uh, uh, via Barbara nummer 12, terwijl Barbara ja. geen CIEW uh, mem uh, member is. Nou, nee. voor mij is ze dat wel en daarom staat ze er ook gewoon in. Ja. Um, en ik was dol blij dat ze erin stond, zodat wij toch wel enige berichtgeving kwijt konden. Ja. Die, die richting in, die groep in. Want dat, ja. de luisteraars zijn belangrijk, maar de family. Die zijn mij minstens zo belangrijk. Ik moet je in ieder geval, dat mag ik niet vergeten, Willem, de hartelijke groeten overbrengen van Susie Davis. Ja, daar ben ik blij mee. Ja. Zij, go, zij... go, go, go, go, get you Susie. Ja. <laughs> ja. Ik weet niet of ze nu luistert, maar ze is op Facebook niet online. Maar ze heeft wel vakantie deze week. Dus ik zal onmiddellijk haar berichten dat we jou gesproken hebben. En ja, dat maar, het al. Doe maar een plezier en leg even uit waarom Ja, maar dat heb, dat heb ik eigenlijk al een beetje gedaan, hoor. Dat heb ik al een beetje gedaan. En uh, zij heeft ook alle begrip ja. daarvoor. Dus uh, het belangrijkste is nu dat jij weer helemaal uh, terugkomt. Hè? Qua gezondheid, dat je weer helemaal opkikkert. Zeker. Zo gauw je in Haarlem bent, dan zoek ik je op. En uh, misschien ook nog een ik, uh, ander... Ja, daar ben ik blij mee. En uh, je neemt dolly me mee als afvadergeet. Nee. <laughs> <laughs> en uh, ik trouwens ook dat uh, Ruud komt ook weer terug. Ja. ja, dat gaat goed. Ja. Hij, uh, hij heeft, uh, bijna, het vervoer is bijna rond. Dus dan kan hij weer naar de studio komen. Want hij zit te popelen. Om weer te nou, beginnen. ik zou zeggen, het zal tij <laughs> We tijd van. Moet uh, jij wat zeggen? <laughs> ja. we, we hebben alweer gespeeld... We hebben gespeeld met... We hebben alweer gespeeld met... We hebben alweer gespeeld met het Willem. Dus, uh, met, met, uh, ja, in de, in de haltestraat bij Laurel en Hardy. Dus dat is al... Ruud, die zei van ja, ik ga er weer voor. oké. Okay. Zo is het. Dus, maar ja. hij is jou nog wel even dankbaar dat je er zo op tijd hebt ingegrepen toen. Sorry, Hè? Heb... Hij is jou even dankbaar dat jij op tijd hebt ingegrepen toen. Nou... Ja. moet een moeder dus zeg ik altijd. Ja. Al of er is iets met de kerstkaart. <lacht> hey, we, we gunnen jou je bruine bonensoep want ik hoorde net op de achtergrond hoorde ik iemand binnenkomen daar. Ik pak hier eh ga ik ga even naar die echo toe en uh, even afhandelen. Ja, ja. ja. Nou, uh, laat ons weten via Facebook of op, op een andere manier uh, of je weer naar Haarlem komt en, en uh, zo gauw je er weer bent en dan, uh, nou, dan zien we elkaar. Uh, hey. Helemaal goed, man. Nou, Succes nog even de, met vanaf, de echo straks. Ik zal in ieder geval wel... Papa zie je, mama zie je, hem. Maak er wel moois van, van vanmiddag. Dat gaan, gaan we doen. Hey, kan, jij, kan jij daar luisteren naar, naar onze zender? Of? Nee, nee. Amsterdam red ik niet. Eh, nee, red ik niet. Dan moet ik het via de app doen. En denk ik juist niet. Nee, precies. Hey. Als ik wel straks in Haarlem zit... dan wil dan ik het gewoon app. Ja, ja, ja. Zie ja, ja. Nou, komt, komt allemaal om? goed. Wel ja, jongen. Wel ja. Nou, ik zou zeggen... Succes morgen, hè, met, uh, met je verhuizing. En straks nog even met de echo. Hé? Als ik nog een eens kan maken. Ja, ja, ja, ja, ja, doe dat maar. Nou. <laughs> je, hebt, je, hebt ons je hebt ons blij gemaakt. Nou, zo is het. Lieve, lieve mensen, jullie. Oké, okay. goed zo. Het uh, is <laughs> dus hoor. <laughs> hou je aaks, hè. Yo. Snel, hè. Doei. Hou je tijd, man. Doei. Dag. <laughs> Thank Het was een klein beetje storing op de lijn, maar we zijn blij dat uh, onze Willem weer uh, nou. ons te woord kon staan. En uh, we zijn uh, die onzekerheid kwijt waar we zo uh, lange tijd in hebben gezeten ja, hebben. Ja, ja, ja jeetje. Uh, nou, dit plaatje het nieuws, uh, Dolly. Ja, gaan nou, we doen. En uh, we hebben al goed nieuws uh, net uh, ontvangen. Dus, uh... Ja, meer nieuws hoeven we niet te hebben. Vind je ook niet? <laughs> zo hè? is dat. Godzie, Mickey. <laughs> Brian Adams, I do it for you. Jij ja, luisteraars en bij Zandvoort Lunster. Een klein beetje. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, verschuiving? Ja, verschuiving. <laughs> uh, maar ook uh, ja, de muziek die hadden we even op non-stop gezet. Omdat we toch een beetje werden overvallen door, door onze collega. Uh, op een aangename manier. Uh, aangename manier overvallen, moet ik zeggen. Uh, want hij liet weer iets van zich horen vanuit het ziekenhuis... het onze lieve vrouw gasthuis in Amsterdam... waar hij is geholpen aan een hartklepoperatie. Uh, uh, we waren er ongerust, want we hadden wel informatie... maar uh, eigenlijk uh, bleek niet uit die informatie... hoe het nou op dit moment echt met hem ging... En nu hebben we hem live gesproken. Dus dat was helemaal fantastisch. Ja, want hoe lang is dat nou geleden dat we zijn stem hebben gehoord? Nou, uh, voor nou, die... mij, mij wel, ja, van mij wel uh, zo, zoiets wel geleden. Ja, toch? Ja. Ja, ja, en dan hoor je onderhand maar uh, het een ging niet goed en het ander ging niet goed. Dus ja, Hij heeft nog een, en dan tijd weer is een te... beetje wel en dan weer niet. En, uh, dus ja. het is toch uh, iets engs. En als je dan iemands stem hoort en... Uh, He? Ja, de hele tijd op de intensive care afdeling. Ja, alweer. ja, ja, was toch zorgelijk. Ja, zorgelijk. Ja. Maar in ieder geval, we zijn heel blij. En, we uh, zijn hem niet kwijt. Zo is dat. Zo is het. Morgen komt hij <laughs> waarschijnlijk weer naar Haarlem, in het ziekenhuis hier in Haarlem. En dan moet hij nog wat uh, dagen daar revalideren. En, en als het allemaal goed blijft gaan, dan uh, kunnen we hem binnen enkele weken weer hier in de studio uh, verwachten. Want hij is uh, gek op radio maken, net als, uh, als wij trouwens. Dus ja. <laughs> dat is helemaal goed. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Vandaag opent wethouder Gert-Jan Bluis de nieuwe jongerenontmoetingsplek... op het braakliggende terrein tegenover de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw-Noord. Een eigen hangplek is al lang een veelgekoesterde wens van de jeugd in Zandvoort. In 2013 hebben de jongeren een brief gestuurd aan de gemeente... en de politieke partijen met de vraag om een eigen hangplek. Begin 2014 hebben de jongeren dit besproken met de raadsleden. In overleg met de jongeren is gekozen voor het braakliggende terrein tegenover de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw-Noord. En nu is het zover en is de hangplek ingericht met een cabine, een bankje en een prullenbak. Uh, vanmiddag 7 maart, 5 uur, is iedereen van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn. Een automobilist is vrijdagavond aan de kant gezet... omdat hij zich verdacht ophield in de omgeving van de Zeestraat in Zandvoort. De bestuurder stapte uit en ging er hardlopend vandoor. De bestuurder stapte uit? Oh, een automobilist was het, ja. Oké, okay. nee, goed. Ik uh, ben een beetje van slag door dat, uh, door dat gesprekje net. Uh, in de omgeving van het Kromboomsveld is de man... een 36-jarige inwoner van Zandvoort, aangehouden... In zijn auto was inbrekersgereedschap aanwezig en de man is dus meegenomen naar het politiebureau. Vanochtend is een scooterrijdster gewond geraakt bij een verkeersongeval in het centrum van Haarlem. De vrouw reed op haar scooter op het Houtplein richting Grote Houtstraat... toen de bestuurder van een busje die op de gasthuis Singel reed haar over het hoofd zag... De vrouw kwam bij de aanrijding ten val... en werd later opgevangen door een medewerker. Na de eerste zorg ter plaatse... moest de scooterrijdster vanwege armletsel door naar het ziekenhuis. Politieagenten hebben geassisteerd bij de afhandeling van het ongeval. Er is ook een rotkruispunt daar. De politie heeft zaterdagnacht in Haarlem drie 15-jarige jongens aangehouden... Ze waren in het bezit van een luchtdruk vuurwapen. De politie zag de jongens lopen bij het Statenbolwerk en namen een kijkje. En daar liet een van hen tijdens een gesprekje... tussen de dienders en de rekels het wapen vallen. De drie, alle afkomstig uit Haarlem, zijn aangehouden. Twee personen zijn zaterdagavond op hete daad betrapt... bij het plegen van een overval... Ze braken in in een vestiging van McDonald's aan het Riviera Plein in Haarlem. Het gaat om twee blanke personen van rond de 20. Beide zijn rond de 1,75 meter lang en droegen zwarte korte jassen met capuchon. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie raadt getuigen af zelf actie te ondernemen... maar vraagt hen zich telefonisch te melden via telefoonnummer 0900 8844. Een oudere vrouw is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt na een val van een trap. Om even voor drie uur ging het in een woning aan de Leidse Vaart mis. Ambulance, politie en een traumahelikopter uit Amsterdam werden opgeroepen om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de vrouw eerste hulp verleend. De traumahelikopter landde op een braakliggend terrein bij een nabijgelegen supermarkt. De arts is vervolgens met een politiebusje naar de woning gebracht. Na de hulpverlening is het slachtoffer per ambulance overgebracht... naar het VU ziekenhuis in Amsterdam. Dan een laatste berichtje. Een 21-jarige Amsterdammer is zaterdagochtend aangehouden... nadat duidelijk werd dat hij harddrugs bij zich had. De man gedroeg zich vervelend aan de Minkelersweg in Haarlem... waarop de politie besloot hem te controleren. En bij die controle bleek hij ruim 60, 60 XTC-pillen bij zich te hebben. De drugs zijn in beslag genomen en de man is meegenomen naar het politiebureau. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, zoals u uh, allemaal kunt zien en voelen zijn er vandaag perioden met zon. Maar het komt ook tot buien en deze buien kunnen winters van karakter zijn. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 7. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met enkele winterse buien. Het koelt af naar waarde dicht bij het vriespunt en er waait een matige noordwestenwind... Morgen is het over het algemeen bewolkt en komt het wederom tot enkele buien. De wind waait matig en later aan zee vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 7 graden. Nou, dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. Sidekick van Dolly. Uh, Tony Rickson met uh, Unbreak My Heart. Mooi nummer, hè? Ach, prachtig. Kan je altijd uh, uh, ja, dagelijks eigenlijk draaien. Want uh, dit is een nummer verveelt wat nooit Nooit, Nee, ik nee wat nooit vervelend. Nee, inderdaad. Fantastisch. Want dat was ook weer het tweede liedje wat je had gekozen. Want dat ben ik even kwijt. Tom Jones. Oh ja. Pussycat. Oh ja. Pussycat. <laughs> dat is waar <laughs> ook, ja. Tommy Jones, Nou, die komt er ook straks aan. Ja, uh, ehm, even kijken op mijn klokje. Ja, we hebben nog een, uh, een kleine vier minuten te gaan. Dus we moeten de laatste er alweer in slingeren voor het eerste uur van uh, Zandvoort Lunch, Luisterhuis ja. dat, uh, dat gaan we doen met uh, Amy McDonald en uh, This Is The Life. De klanken van dit liedje. Gaan we eruit, luisteraars. Tot straks, tot na nieuws. En reclame voor het tweede uur van Zandvoort Lunch bij Zier van Zandvoort. Tot zo.